Lieselot Thomas met het NOS Journaal. Elf woonwijken in het zuiden van de Chinese hoofdstad Peking zijn afgesloten vanwege nieuwe coronagevallen. Volgens de autoriteiten zijn zeven besmettingsgevallen te linken aan een vleesmarkt. Negen scholen en kleuterscholen in de buurt zijn gedicht. Vandaag zijn elf nieuwe zieken gemeld. De autoriteiten zijn bang voor een opleving van het virus. Vooral nu het gaat om nieuwe binnenlandse besmettingen. De meeste nieuwe gevallen in China van de afgelopen maanden waren Chinezen die uit het buitenland naar huis terugkeerden. De bemanningsleden van schepen zijn vanwege de coronacrisis te lang aan boord, zeggen vakbonden en rederijen. Vanwege de grensbeperkingen en controles zijn zeelieden soms maanden langer van huis dan in hun contract is afgesproken. Dat kan leiden tot gevaarlijke situaties, waarschuwen de bonden. Zo raken mensen oververmoeid en neemt het risico op ongelukken toe. De bonden gaan vanaf komende weken actief helpen om bemanningen van schepen af te krijgen.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 De jongen erkent dat er de afgelopen periode fouten zijn gemaakt. Zo noemt hij het pijnlijk en intens verdrietig dat er in verpleeghuizen veel mensen gestorven zijn. Het KNMI waarschuwt voor stevige onweersbuien in Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel. Voor die provincies geldt daarom vanaf 1 uur Code Geel. Het onweer kan gepaard gaan met hagel en windstoten en er kan in korte tijd veel regen vallen. Code Geel geldt tot 10 uur vanavond. Het weer in het noordoosten zon voor die buien uit. In het zuidwesten meer bewolking. Het wordt opnieuw warm. In het noorden en oosten van het land eerst mogelijk zelfs 29 graden. In het zuiden 26. Later vanuit het noordoosten weer buien. Morgen en de rest van de week ook regen en bewolking. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. Er staan momenteel geen fides.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 En als opening hoor u onze herkenningsmelodie. Die was van Louis Davis met Weekje nog wel oudje. Een opname uit 1928. En de volgende artiest is Johnny Lyon, pseudoniem van John van Leeuwarden of John van Leeuwarden. Geboren in Den Haag op 4 juli 1941. En overleden in Breda. Op 31 januari 2019 was een Nederlandse zanger en acteur. En Lyon was de zanger van de Jumping Jewels en werd later als soloartiest bekend.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 Kom van uw fietsje, ga maar even aan de kant. Hoe komt het dat u achterlicht niet brandt?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 Stop je vrouw, mag u dat wezen, heen je vrouw, kunt u niet lezen, ziet u niet de grote bord, of schieten soms uw ogen wat te kort. Zo loopt je te speuren, en ziet je een klant, dan zeg je gewichtig, met opgestoken hand. Stop meneer, wij van de politie, gewoon meneer.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 Het was toch een dag die om in te lijsten Een dag als een mooi schilderij Een eeuwigheid later zag ik je weer De lente zons ging door de ruiten Toen zei ik ga mee meid We zetten vandaag in mokum de bloemetjes buiten We zochten toen al onze plekjes weer op in het mooiste decor van ons leven. te was anders dan toen. Behalve die zoen die ik jou in het park heb gegeven. Come around,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 die je kent, alle jongens van de compagnie, Ik dacht ze niet meer Maar een meisje en mijn kopje is een dief. Zandvoort, lokale omroep vanuit de Badplaats, Zandvoort. U hoort de muziek van Dick Doorn met het meisje van mijn dorpje. En daar hoort Herman Lippinkhoff met Kameraden. En de volgende artiesten zijn de Heikrekels. Een Nederlands Dansorkest uit Gelderop met onder andere Wim van Gennep als zanger. Toen de tijd natuurlijk als zanger. En uh, een bekende hit waren Waarom heb je mij laten staan. En je bent voor, voor mij alleen en ik wil alleen maar van je houden. En ze hebben nog een hitje gemaakt, een iets minder uh, grote hit. Nou ja... Opgenomen in april 1969, woordte hij kregen met O Anita. Heel mijn hart is zo van streek, want jij je liefde in de steek. Zeg me toch, hoe komt dat nou? O Anita, ik hield zoveel zo van jou. Als ik je tegenkom, kijk jij. wat heb ik nou toch weer misdaan Maar jij, je doet alsof je mij niet ziet Hoe komt dat nou? kind, ik krijg het niet Heel mijn hart is zo van strik Want jij, je liefde in de stik Zeg me toch, hoe komt dat nou Oh niet aan ik hield zoveel van jou. De liefde is voorbij, maar ik hoop toch echt nog niets voor je. Voor mij ben jij het meisje dat voor niemand op de lucht. Maar jij, je kijkt hier al dagen niet meer aan. Vertel me toch, wat heb ik jou gedaan? Heel mijn hart is zo van streek. Want jij liet me in de stik Zeg me toch hoe komt dat nou? Oh Anita, ik hield zo heel van jou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 U luistert naar Zandvoort uit Zandvoort met Mario Zandvoort. Gisteren bracht de post een brief met een groep van Lientje Lief. is een schattig kind dat me teer bemint. Zij is heus de mooiste niet als je haar bij dat rit ziet. Pluk, lieve Frans, lieve Frans, als je kunt vandaag terug, lieve Frans Het is vanavond vol en maan, je hebt een leuk nieuw jurkje aan Zit alleen met pa en moe, komt dan naar me toe Het water heeft nog bier in huis, nieter wacht tot de kornhuis Zip die kop met een duim van platje, dan is alles weer oké, okay. dan fluit ik eletje en mijn duivel keer in mee. Zit ik op een duimp plakje, dan is alles weer.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 Men duikt hem brein en vreemd. Dan voel ik me maar als een koning. Want men duikt hem brein en vreemd. We leven de tijd van de leer. Dat zand voert uit zandvoert.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 Die kop. Ja, Dat dus is, dus is niet duur. Maar af en toe. Maar af en toe. Ben ik over, stuur. Ben ik over stuur. Dan doet ze zeep in. Kennis op, Kennis op. een stukje meer, mee. het werd eruit, gebreid diner, schuimbekkend zei hij toen spontaan, mama heeft weer haar best. Doet haar maar Met veel plezier. Nek, En zo. en White met zeep en soda. En daarvoor hoorde u Kees pruis met de Ik zit ik op mijn duivenplatje. Ook een plaat die uh, regelmatig voorbij komt in dit programma. zeker muziek van Kees pruis Ik heb een heleboel muziek van de man. Met dank aan Coordraij voor het beschikbaar stellen van al deze muziek. Alleen, uh, ja, heel veel opnames van Kees pruis zijn nou niet echt... Ja, ze zijn oud, maar sommige platen zijn helaas niet geschikt om uh, op de radio te draaien. Want uh, ja, het klinkt allemaal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 hij werkt als zingende kelner in Antwerpen en New York. en op de veerpont van Hoek van Holland naar Harwich. voordat hij in 1915, gestimuleerd door zijn echtgenote. een serieuze carrière in het faratier begon. Aanvankelijk trad hij samen op met zijn broer Lou Bandy. onder de naam de Bandy Brothers. En Bandy is een verzamel Amerikaanse omkering van de lettergrepen Die Ben. En al snel bleken de karakters van de broers. echter te sterk te botsen om zinvol te kunnen samenwerken. In tegenstelling tot uh, Lou stond Willy bekend als een. Uh,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 wat het kind nog naïef voor zijn moedertje plukt. De bruisboek het spreekt van geluk in nieuw leven. Het is het schoonste geschenk wat je een vrouw eenmaal gaat. En als eenmaal later onze ogen zich sluiten, dan dekken de bloemen als vrienden ons vraag. Want het schoonste dat wat de natuur ons hier gaf.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 Is rijn en zindelijk, geen onvertogen spatje. Ze wordt geregeld uitgelaten op het duivenplatje. Zij slaapt s'nachts op een trijpe, Louis Kijnse kanapé. De kattenbak op het nachtkastplankje, dat is voor de sanité.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 Terug in de tijd in 1939. Het was, uh, het was Piet Muiselaar met Holder de Bolder. Daarvoor hoorde u uh, Margriet en Heikrekels met Baby Baby Darling. En de volgende artiest die u gaat horen is uh, Willem Zoneveld. Beter bekend als Wim Zoneveld. Geboren in Utrecht op 28 juni 1917. En overleden.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 Ja. Weet u misschien de weg naar Purmeren?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 Heel tevreden, ook met hem, ontbeten. Hij gaat toch afscheid haar om doen. Minder kon hij toch niet doen. Maar het snoetje vroeger toen. Heeft u niet vergeten? Bij de bankier der heren. Heeft een diep op zekere nacht even een bezoek gebracht Om het in het koers te weten Toen hij eindelijk heen wou gaan met een rijke buitenland, Vond hij aan de voordeur staan Heeft u niet vergeten? Een studentje promoveert had hij hem graag meer. Hij had lijden uitgebeerd. En geen zand gekweten. Hij ging stil straten door. Maar zijn beren waren hem voor. Aan het station klonk het in het koor. hey heeft u niks vergeten. Dikwold ziet mijn neef en nicht. Als een oom op sterven ligt, met een droef betraand gezicht, naast een bed gezeten. Op de brandkast rust hun blik en zij vragen met een snik in het laatste ogenblik, oom, heeft u het niet vergeten? Hoe vaak gebeurt het niet, dat men een meisje ruper ziet, als men de gevolgen ziet, wat men het toch kon weten, maar hij is wel diep verlaagd, zoet geweten en niet genaagd, als dat kind eens later opraag. Eduard Jacobs met Heeft U Niets Vergeten. En daarvoor uh, Olga Lovina en Edelwijs Kapel met zo'n bijerse wals. En tot zover ook deze uitzending van Zandvoort uit Zandvoort. Alles aan de zaterdag wordt dit programma herhaald. Als het goed is wat ik begrepen heb tegenwoordig uh, voor het programma Goedemorgen Zandvoort. Dus als het goed is vanaf 10 uur wordt dit programma herhaald tussen 10 en 11 uur ochtends. Ik wens u nog een hele fijne week. Als het goed is, uh, blijft het deze week redelijk mooi weer. Ik laat u achter met Tom Manders, alweer Tom Manders, oftewel Doris, met mijn auto. Mijn hoestbij op vier wielen. Een opname uit 1957. Ik zeg tot ziens. In mijn hoestbij op vier wielen. En de politie op mijn hielen. Rij ik dagelijks kielen-kielen door het verkeer. Niet bepaald als een heer. Maar meer als een wilde beer rijd ik onvervaard de straten op en neer. En verkeersagent bij ons op de hoek rijd ik elke keer de vouw uit zijn broek. De mensheid leeft in hoop en vrees.